FC Twente speelt zijn thuiswedstrijd in de voorronde van de Champions League, definitief in het Gelderdoom in Arnhem. De wedstrijd tegen het Roemeense FC Vaslui is eind deze maand. Twente kon ook terecht in het stadion van Schalke 04, maar heeft mede door goede ervaringen opnieuw voor het Gelredoom gekozen. Drie jaar geleden week Twente ook uit naar Arnhem, omdat het eigen stadion toen werd verbouwd. Een halve week geleden stortte een deel van het dak van de Grolsvesten in Enschede in. De opruimen van de garage duurt nog weken, maar Twente de volgende Europese thuiswedstrijd in augustus zal spelen is nog niet bekend. Het je nog toenemende kans op buien, plaatselijk met onweer Er staat een stevige zuidwestenwind, temperatuur maximum 19 graden. Vanavond vooral in het westen nog regen, morgen overal nat en het blijft koel. Dit was het RMS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort Omgeving. Autobedrijf Zandvoort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 er is Wijnand Zwaan bij de A&B. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Amsterdam en Utrecht. En de A27 Utrecht Breda tussen Knopend Everdingen en Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie. En uh, welkom bij een nieuwe entertainment review voor deze zaterdag 16 juli 2011 Roy van Buringen, goedemiddag Goedemiddag, hoe gaat het? Ja goed, met jou? Ja prima, hoe was je week? Ja lekker aan het bijkomen natuurlijk van het kunstverstijnen die uh, afgelopen zaterdag heeft plaatsgevonden Waar de luisteraars uh, volop op de hoogte zijn uh, van gesteld ja, als weer naar Brittany natuurlijk. en uh, Zoals hier ook in de studio. Ja, klopt, vorige nou, week. Ik ben helemaal week. trots. En uh, ik kan het nieuws wel melden. Ik ga gewoon, uh, we gaan gewoon kijken of we misschien een samenwerking kunnen gaan krijgen met... met uh, ja, in ieder geval met mij in haar En uh, we gaan kijken of we een leuke band achter haar kunnen zetten Oké, okay, uh, wat een gek Ja, dus uh, daar gaan we uh, dinsdag alweer de gesprekken van beginnen Dus een spannend weekje En ik las een stukje in de Zandvoortse krant hè? Ja, ik stond uh, met mijn kop in de krant hier, inderdaad Leuk, leuk stukje Ja, heel erg dus te leuk te checken leuk. op, uh, denk ook op internet www.zandvoortsekrant.nl Ja, daar en ook is er, alles En natuurlijk huis. gewoon in de krant ja. Op je huis, Facebook staat ook gewoon ja. van alles Dus dat uh, komt helemaal goed Mijn week um, Ik heb, niet heel bijzonder, ik heb vakantie heb ik en uh, ik had. Uh, wanneer was het? Maandag of dinsdag had ik oude avond. Ik ga ga ik een team coachen. Ja? C1, dat zijn de jongens van 14 of zo. En uh, ja, ik, het was leerzaam. Druk baantje, denk ik. Ja, dat wordt, vanaf seizoen wordt het coachen en trainen. Dus het wordt erg druk. En vandaag vroeg opgestaan. Ik heb Aldo geholpen. Aldo, wel bekend natuurlijk. Ja. presenteert regelmatig mee. En hij heeft een nieuw huis in Harlem. Dus nou, we hebben hem geholpen. En namens ons gefeliciteerd. Namens ons hartstikke gefeliciteerd. Hé, hey, doe jij even het raam open? Doe jij even ja, het raam open? Ik heb het raam open. Komt het hoor, want. Uh... Wat een is takke de, zomer weer, is het van. de zomer van ZFM Zandvoort. De zomer van CFM. Ongelooflijk. Regen, regen, regen, regen. Worden langzaam wat een beetje moe van. Het volgende waar ik wel van uh, opgeschikt was en natuurlijk wij als radiomakers vinden dat uh, wel belangrijk. De, uh, uh, die, uh, die, uh, die paal die is omgeknald. Shit jongen. Heftig hè. He? Wat een drama. Heel lang hebben aantal uh, radiostations zijn hebben, zijn er uit, gewoon echt uitgelegen in heel Nederland. Dus op de FM uh, de, in de ether eigenlijk. Internet kon wel. Maar gewoon in de eter kon je, kon je gewoon niet luisteren naar een aantal stations. En er is dus een filmpje opgedoken waar, waar je ziet dat, het, uh, dat, het, dat die punt van dat gebouw omvalt. Maar er is ook audio bij. Laten we daar even naar luisteren. <laughs> die gas is, is het zijn eigen paal of zo. Is, jongen, jongen, jongen. Ja, heftig natuurlijk, oh, maar het, het zijn wordt nu. Eigen paal. Ja, echt hè? Het <laughs> schelden zijn gek. als het in zijn achtertuin Ja, maar het stond... ziet er wel heftig uit. Weet het, je weet ja, je. Als je daar heel dichtbij zit en die emoties voelt. Ik denk dat ik ook zo zou reageren. Ja, ja, ja. Nou, wij hebben er geen last van. Je kan naar ons gewoon luisteren via de eten. Daar zijn we heel erg blij mee. Ja. Deze uitzending, we gaan om uh, kwart over vijf gaan we Roy Raymond bellen. Ja, de Blote voetenzanger van Nederland. Hij is uh, vorig jaar al een keer in de uitzending geweest met uh, zijn liedje Vakantie, Vakantie. Je kent het allemaal van Corendon. Nou, ik heb heel veel zin in vakantie. Maar ja, het zit er voorlopig helaas niet in. Maar uh, wie, wie weet kan hij, wel, uh, kan hij wel eens een keer de vakantie aan uh, CFM geven en nou, dan kunnen we met z'n Misschien, ik vind dat een heel goed idee. Lekker naar het warme Turkije of misschien wel Griekenland of uh, Spanje, maakt niet uit. Het zal lekker zijn. Uh, jij moet niet ze kletsen, wat geloof ik is. Volgende oh. week, jouw we laatste week in Nederland en dan ga je lekker op vakantie <laughs> ja, ja. Ja. Ik ga lekker naar Rodos. Praat de volgende week uh, ja, ja, wel even over. Uh, voor de rest is twee tweede uur. Popstar Henry, wat is er gebeurd op uh, Showbiznieuwsgebied? nieuwsgebied? En, uh, ja, ik denk nee, dat er wel een leuk uitzin ja, wordt. We gaan het ook even lekker over. Zandvoort Alive hebben natuurlijk, want ja. dat is um, allemaal morgen op het Zandvoortse strand. Dus dat komt helemaal goed, heel veel informatie hier bij Entertainment En we kunnen you. er niet onderuit zanger We gaan het even hebben over oh, zijn ja. nieuwe zin. En we gaan hem proberen yeah. te bellen. Het is uh, 12 over 5. Goedemiddag Entertainment view. Nu met Alexandra Stan. Mr. Sexobeat. Beat. We Oké, okay, We're ready. 5, Five, four, three, two, one. This is the FM <laughs> you uh -oh. Mr. Sexo Beat. Ja, en we hebben het uh, net al gezegd. Hij zou eigenlijk vandaag in de studio zijn. Maar ja, vanwege ziekte bleef hij toch thuis. Maar uh, ja, we hebben hem aan de telefoon. De blote Voeten zanger van Nederland, Roy Raymond. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ik kom vast er zeker nog wel een keer te langs. Hoor. Dus, uh... Nou, daar hebben we alle vertrouwen in. <laughs> Hey Roy, leuk dat je even toch, uh, ondanks uh, dat je ziek bent, uh, aan de telefoon wilde komen. Ja, nou één voordeel is natuurlijk als je ziek bent en je mag in bed liggen met stoute meisjes, is het altijd leuk natuurlijk. <laughs> ja. Ja. ja, zo heet je een nieuwe single, hoor. daar gaan we ja. straks even over praten. Hè? Ja. Maar um, op je site staat, je bent bekend geworden door Troster in 40 dagen en je noemt jezelf de Blote voetenzanger van Nederland. Nou, ik heb mezelf niet de Blote Voetensanger. Ik, ik ben geboren met blote voeten, zoals de meeste. Ja. En uh, ik ben van een kind daarvan eigenlijk altijd veel blote voetjes. Uh, door het leven gegaan. Oké. Okay. En uh, op een gegeven moment kreeg ik dan het uh, contact bij de tros en toen moest ik schoenen aan. Oké. Okay. Nou, ja, dat vond ik dus helemaal niks. <laughs> en uh, voor mij zijn er net twee waar je in de stad. Zoals, dus, nou ja, je hebt een contract, dus je houdt je draagt. En op een gegeven moment, toen uh, was ik het zo zat, toen. Uh, toen had ik weer een optreden, dan heb ik mijn naar uitgegooid, ik ben nog wel blote voeten gaan optreden, dat was zo lekker, het is, het is zo oud dat in uh, Ja, ja, en zo is het gekomen, ja. Uh, Luister, uh, voortaan gaan gooien gewoon weer op de blote ja. voetjes, en dan hebben zij maar weer de blote voeten. Oh, oké. Okay. Nou, dat is toch een leuk, het is wel een leuk titel, want vorig jaar had je natuurlijk het zomerliedje uh, vakantie, hè, uh, in samenwerking met uh, Correndon. ja, en dat paste er toch wel heel erg bij. Nou, het grappige is dat uh, ik werd gebeld door de platenmaatschappij, en die die, uh, ja, die hadden dat van Corendon, die zochten daar een zanger bij en toen, uh, ja, toen zat dat zinnetje in van met je blote voeten uh, in het zand. Ja. En toen zeiden ze van goh, dan moet je Roy eenmaal van vragen. En uh, ja, zodoende was ik, uh, ja heb ik een plaatje van de reclame opgenomen, zat ik ook in die reclame, Toen was ik natuurlijk hartstikke blij, maar je, hartstikke leuk. En ik mocht meteen nog even naar de Turkije om een kleedje te nemen, en dat was ook wel weer uh, een snoepreis. Ja, waar je ook uh, vast noemt zijn natuurlijk die stoute meisjes, ja, waar je een liedje over gaat. Hoe is dat ontstaan, dat liedje? Nou, dat liedje dat is eigenlijk, was eigenlijk een soort dat was In tien minuten was ik er klaar mee. Oh, dat, uh, dat, dat waren dan hele stoute meisjes, hè? Ja, maar <laughs> nou, zo bedoelde ik die. We oh. <laughs> hadden het over het nummertje. Oh, oké. Okay. <laughs> dus, uh, ja, oké. Okay. Vertel ja, maar, verder. Ja, ja. Ja, ja, na Oostenrijk had ik O.O. die rol uitgebracht en ja, toen moesten we weer een nieuw plaatje opnemen zoals dus ik uh, met een schrijver rond de tafel ik zeg wat zullen het over hebben. Hij zei, ja, heb je niet iets leuks? Ik zei ja het leukste is eigenlijk altijd de fans. Ze zitten die zijn altijd zo ondeugend voor het podium met yeah. een leuke titel. Dat ze stoute meisjes, vind je dat wat? En Dat is een goed idee en hij is achter de, de laptop uh, gekroopt en heeft wat, uh, erop gerammeld en ik heb een tekstje geschreven en uh, binnen 10 minuutjes was het klaar. Uh, het idee dan, hè. Ja, dan moet je het nog opnemen natuurlijk, maar ja. Ja, de, het idee was binnen 10 minuutjes geboren en uh, het is een hartstikke leuk geworden. En hoe zie jij een, st een stout meisje? Hoe ziet die eruit? Uh, mijn stoute meisje? Nou, die lijkt een beetje Tatjana. Nee, ik zeg niks. <laughs> Tatjana Simic, the one and only? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik zeg helemaal niks. Maar je zei oh Tirol, dat liedje. Wat ik mij nou afvraag. Was dat nou ook de, is dat nou ook de, de, de single voor die, die serie? Nou, nee. Wij hebben... Ik, ik zat in de studio van Kees Tellen en ik was het andere liedje aan het opnemen. Okay. En toen kreeg ik een belletje vanuit Oostenrijk, want ik treed zelf drie maanden in Oostenrijk op, twee jaar. Ja. Ja. En uh, toen zeiden ze van, oh, uh, Gersho gaat naar het Tirol. Ja. Ik zei, oh, dat is leuk. Ik zeg, nou stop dan maar met dit liedje, dan maken we daar een leuk liedje van. Oh, oké. Okay. Oh, okay. Tirol. Dus toen heb al, dat heb ik opgenomen. S'avonds gereleased al. Want, ja, we kunnen dat we releasen, tegenwoordig digitaal. Ja. En uh, de volgende dag toen we 538 bellen en 100% NL en de Telegraaf. Ja, toen had ik dus iets gedaan, wat uh, Rijnald Oerlemans niet zo leuk vond. Die oh, oké, okay, ja. Liever zelf gedaan. Dus uh, ja, ja er was een behoorlijke commotie over ontstaan. Maar ja, uiteindelijk uh, commotie is ook publiciteit. Ja, tuurlijk. Uh, ja, daar heb ik leuk mee gescoord. Maar... Oké, okay, oh te gek. Leuk. <laughs> dus daar was ik heel blij mee. Ah, dat, dat is toch alleen maar mooi, dat uh, zo'n uh, liedje, want het was een heel erg gezellig liedje, weet ik nog. Dat... Ja, het leuke was, omdat ik in Oostenrijk zat, heb ik niet meegekregen dat het in Nederland deed. Maar ik hoorde wel af en toe mensen naar beneden skiën en die zongen dan, oh, oh, Tiro. oh. wat eigenlijk dacht ik, oh, wat grappig. <laughs> <laughs> dus ja, dat liedje heeft het wel goed gedaan. En daar zat ik op heel veel verzamels voor deze. En ik denk ook dat die wel regelmatig uh, volgend jaar ook wel weer op verzamelaars terecht komt. Oké, okay. nou. Nou, nou, hopen dat het ook natuurlijk met de stoute meisjes uh, gaat gebeuren. Ja, de stoute, nou, de stoute meisjes gaan hartstikke leuk. En ik heb er ook nog een leuk drankje bij je verzonnen. Dat oh ja. de stoute meisjes. Dat lijkt een beetje op uh, het flesje met die gele dom. Vlugel. Uh, mijn eigen smaak. Ja. En uh, ja, dat heet stoute meisjes. En okay. een pittige en ik heb een zoet stoute meisje. Uh, en dat blijkt ongelost nog een succesje. Want uh, heel veel horecabedrijven bestellen ze. Oh, lachen. Tegenwoordig kan je gewoon in de kroeg een stoute meisje pakken. En dat uh, is geen probleem meer. Oh, leuk. Stoute meisjes. Lekker. Als ja, ik naar jullie toe was gekomen dan had ik nog stoute meisjes voor jullie meegenomen. Maar goed, die hou je ook nog te goed. Oh, Oké, okay. nou helemaal mooi. Nou, wij gaan, de nieuwe, wij gaan de, je nieuwe single draaien in de westendorf Week versie Oh, wat leuk. Ja, dat vind ik heel leuk. Wat is de rock-versie? Die is iets steviger dan de zomerversie. En zeker met dit weer, ja, het lijkt het niet op de nee. zomer. Dus dan uh, geef ik jullie groot gelijk dat je de rock-versie. Helemaal top. Wij gaan hem draaien. Hartstikke bedankt. Ja, jullie ook bedankt. En uh, hopelijk tot snel in de studio. Hartstikke goed, man. Dank jullie. Oké, okay, hoi. hoi, hoi. Maar. In mijn armen leert. Het is de wens Van iedere man Dat een meid Waar ik achter kom is een liedje van ELO Electric Like Orchestra en dat heet Evil Woman. En het lijkt een beetje op uh, Blow Me Away. Of eigenlijk andersom. Of nou, dit is nog een beetje een intro, ik iets doorspoelen. Hier, let er. Even kijken. Nu. Hoor je? Heel klein beetje... niet? Uh, Oh ja, ja, ja, ja, ja. Nou, daar lijkt het inderdaad uh, wel een beetje op. Ja, wel, hè? We gaan hem niet draaien, hoor. Evil Woman heet het, Electric Like Christa. En uh, volgens mij weet hij daarvan en uh, wist hij niet wist hij niets van het liedje. Dus het is niet uh, daarvan gejat of zo. We hebben leuk nieuws, want we gaan straks uh, met iemand bellen. Misschien wel op dit moment de populairste zanger van Nederland. Ja, wat raar, hè? Wat een vervuiling te eten. Ja, vervuiling. Het is gewoon vervuiling, hè? Het <laughs> is deze. Toeter, toeter, toeter, toeter, toeter Met roma. Op de scooter. We hebben het over uh, zanger Rinus. Mateloos populair. Enorm ja, populair moet ik eigenlijk wel, zeggen. Hè? Het is echt... Uh, het is al meer dan uh, 400, 3000 keer bekeken. Ja, ik hoorde dat hij uh, van een paar weken geleden... Op bij de Chin Chin hier in Zandvoort heeft opgetreden. dat opgetraden. zo? Ja, dat oh, had ik echt moeten weten. En hij heeft nu een nieuwe single uit met Romana op de scooter. Ja, het gaat weer over een zangeresje. Ja, en je oh. nee, ziet zijn vriendin erbij dansen. De clip is te vinden op uh, youtube.nl. En het leuke is, wij gaan hem rond kwart over zes, in iedere volgende uur, gaan wij hem bellen. In de uitzending. In de uitzending en we gaan hem een aantal vragen stellen. En hij is zelfs zo populair dat er allemaal remixen van worden gemaakt. Luisteren. Hands in the hook. Is dus we gaan, hem, uh, we gaan hem straks bellen. Hartstikke leuk, enorm populair. En uh, ik ben, ben benieuwd primeur, hoe hij met die room uh, omgaat. Zometeen de primeur? Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Nu ook een primeur de nieuwe single van Jaap van het album Changing Man. Is dit Licht niet? Jij, betoverde mij, veroverde mij. En jij, was alles of niets en nu of nooit. Ja, jij, ik kwam als kans er duizenden voorbij. Televisie Degene is die ik hier voor me zie De valse noot in deze melodie Zeg me wie Zeg me wie We nog de nieuwe single van Jaap Resima Ligt Niet. De tweede single naar uh, Bye Bye Baby. En nu is het in Nederlandstalig, dus hij gaat uh, alle kanten op. Het is uh, tien over half zes. Goedemiddag met Joey Lewis en de nieuws.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 Zing een voor me.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 Zing een Frans, ging er een liedje voor. Van... Blauw. Met Frans, zing een liedje voor mij. Mooi nummer, mooi nummer. Heel mooi nummer. Ik krijg al dat kippenvel van. En daarom draaien we hem ook. Ja, natuurlijk. We gaan door met het uh, volgende berichten waar je eigenlijk niets aan hebt, maar toch interessant zijn. Want hagedissen, zijn slimmer dan tot nu toe, werd aangenomen en kunnen onderscheid maken tussen verschillende kleuren. Huh. Dat blijkt uit onderzoek van Amerikaanse wetenschappers. Hagedissen van de soort uh, Evermans Anolis, wie kent die soort niet, zijn in staat om kleuren te associëren met voedsel. De dieren tonen bovengemiddeld interesse voor schrijvers in een bepaalde kleur. Als ze eerder voedsel onder vergelijkbare voorwerpen hebben aangekomen getroffen. En hey, weet je wat leuk is van dit artikel? Jij leest het zo voor, hè? En naast dat artikel staat dan een advertentie <laughs> van mentors Van mentors En met van al het allemaal kleuren. Regenboog. Oh, mooi. Hagedissen. <laughs> heb je toch niks aan zo'n bericht? Er Zijn mensen die dat onderzoeken? Maar dan heb je toch ook geen leven? <laughs> dan heb je toch echt geen leven, hè? Nee. Net als de volgende. Nou, je kan nog iets begrijpen. We gaan even door met dierennieuws. Want honden leren nieuwe commando's langzamer als ze elke dag worden getraind. Wanneer honden steeds een paar dagen rust krijgen tussen de trainingen door onthouden ze commando's eerder dan wanneer ze dagelijkse oefeningen moeten doen. Ja. dat is eigenlijk hetzelfde met mensen. Ja. Hè? Die dieren, dieren nieuws. En um, ja, nog wel een bericht uh, waar ik wel van, uh, van een beetje van opkeek. bijen, Wordt altijd gezegd uh, olifant. Wat is het ook weer het gezegd met die muis en die olifant? Ik weet het niet, sorry. Nou, er is één zo'n gezicht. Ik denk dat iemand het vast wel weet is dit luisteren. Maar er is nu een nieuwe, want uh, olifanten komen veel, vaak, uh, veel minder vaak akkers op, uh, op als deze zijn ontheiden met bijenvolken. Dat zeggen de onderzoekers die het bijenkorf ophingen rondom de bouwlanden van boeren in Kenia. De wetenschappers schrijven volgens de BBC in wetenschappelijke tijdschrift African Journal of Ecology. Dat ze 17 boerderijen hebben beschermd tegen bijen. Daarvoor zijn 170 over ingebouwd en 1700 meter afzetting. De onderzoekers zagen 32 keer hoe een olifant probeerde bij de oogst te komen. Maar in 31 gevallen dat het toch niet doorzetten. Nou, nah. <lacht> geweldig hey, nieuws. Rudy. Geweldig nieuws. Nog wel even iets grappigs. Sorry, ik ja? ik uh, ben, uh, uh, ben dinsdag in ondertrouw gegaan. Ja, oh ja, ja. Wat was dat spannend, zeg, voor een papiertje tekenen alleen. Maar ik dus achter kwam die man. Die was een. Die luisterde gewoon naar ons programma. Oh, wat leuk. Ja. Hoe heet die man? Ik moet eerlijk zeggen. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nou ja de man die Roy en Din ondertrouw hebben. Nu weer groet. En blijf Gaat het met de nieuwe muziek? We hebben nu een nieuwe single van Destin en die heet Stay. 7 days in sunny June En we kijken naar buiten En die sunny June valt toch vies tegen Wat een vies weer is het Alleen maar regen, regen, regen Vies kleren weer En daar worden we niet heel erg blij van nee. Zometeen de tweede uur van Entertainment View Met onder andere zanger Rinus. Ja, dat gaat weer hilarisch worden The one ik. and only En we gaan natuurlijk bellen met popstar Henry En we gaan even kijken naar het Zandvoort Alive Festival Ja, ja, dus dat komt helemaal goed hier bij Entertainment For You. Times when I wore my shirt and be a friend of mine. Will I keep on thinking about you?